Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen, aflevering 36, de derde stichter van Rome. Twee weken geleden maakten we kennis met Gaius Marius en zagen we dat de opstandige Numidische koning Jugurtha op het toneel verscheen, zijn weg omhoog kocht en vervolgens verslagen werd door één of meerdere van de heren Metellus, Marius en Sulla. Jugurtha was van het toneel en Marius wist daarvoor veel van de credits te krijgen. Dit maakte hem populair onder de bevolking en gaf hem een aura als de beste militaire man die de Romeinen hadden. Dit was precies wat de Romeinen nodig hadden, de beste militaire man die ze hadden. Rond de Alpen was in de afgelopen jaren nogal wat onrust ontstaan door de opmars van de Germaanse stam van de Kimbri. Ze bedreigden het schiereiland en zorgden voor problemen voor de bondgenoten van de Romeinen. Oorlog in Afrika had de prioriteit, maar toen Metellus en Marius naar Numidië gingen om Jugurtha te verslaan, werd de andere consul, Marcus Junius Silanus naar het noorden gestuurd om de barbaren op hun donder te geven. De Romeinen hadden duidelijk het idee dat dit geen probleem zou zijn. Want volgens Livius vroegen de Kimbri of ze zich in Romeins gebied mochten vestigen, en antwoordde Silanus nee. Dit bracht de legers tegen elkaar. Voor de Romeinen werd het niet echt een groot succes, want Silanus werd overtuigend verslagen bij Noria in het huidige Oostenrijk. Door de overwinning van de Kimbri op de Romeinen begonnen ook andere stammen zich te roeren, met name de Teutones en de Ambrones. Zij voegden zich bij hun Germaanse broeders en vormden een gigantisch leger van naar verluid 200.000 tot 300.000 manschappen. Dit begon een probleem van formaat te worden, want tijdens de komende jaren gooiden de Romeinen er een aantal legers tegenaan die werden opgerold door die alliantie. In 107 werd de leger zelfs onderworpen aan het beledigende ritueel van onder het juk door te moeten gaan. Het duurde tot in 106 tot Quintus Servilius Caipio als consul succesjes wist te behalen tegen de barbaren. Caipio was een patriciër van de Appius Claudius soort. Hij was overtuigd dat patriciërs veel beter uitgerust waren om leiderschap te vervullen dan de nietige plebejers. Tijdens zijn consulschap draaide hij onder andere Evangaius Gargus wetten terug en bracht hij rechtbanken weer in het domein van de senatoren. Militair wist hij een overwinning te behalen nabij Tolosa, het huidige Toulouse in West-Frankrijk. Daar schijnt hij zich flink verrijkt te hebben met het goud uit een heilig meer. Niet dat dat goud van de Galliërs was, want de geograaf Strabo schrijft dat zij het uit Delphi hadden meegenomen. Maar in Rome leek Caipio toch een beetje boven zijn stand te leven en liet hij zich graag zien in het Romeinse equivalent van een sportauto. Dit was nog niet het enige dat Caipio deed. Na zijn jaar als consul en in het jaar dat Marius zijn triomf voor de overwinning in Afrika vierde, bleef Caipio aan als proconsulair gouverneur van de provincie Gallia Transalpina, Gallia aan deze kant van de Alpen, de Provence ongeveer omdat de barbaren nog niet weg waren, stuurden de Romeinen de nieuwe consul Gnaeus Mallius Maximus naar de regio om samen met Caipio een einde aan het probleem te maken. Mallius was net als Marius een novus homo en het was niet zoals Caipio het zelf voor zich zag. Toen de consul aankwam in de regio, bleek dat de proconsul niet bereid was samen te werken met zo'n pleb. Mallius was als consul hoger in rang dan de proconsul, maar Caipio weigerde zich te schikken onder zijn commando. Sterker nog, Caipio zat in een apart kamp en had zich duidelijk ten doel gesteld om te voorkomen dat Marlius succes zou hebben. Want toen de consul onderhandelingen voerde met de Germanen om een verdrag te tekenen, viel Caipio aan. De aanval was niet succesvol en Caipio's troepen moesten zich terugtrekken. Maar het doel was bereikt, er kwam geen vrede. De Germanen concludeerden dat de Romeinen niet te vertrouwen waren en vielen Malius mannen aan. In wat misschien wel de grootste militaire ramp uit de Romeinse geschiedenis was, werd Malius leger verpletterd aan de oevers van de Rone, bij Arausio het huidige Orange. Malius en Caipio wisten te ontkomen, maar werden niet met open armen ontvangen in Rome. Vooral Caipio kreeg kritiek om Tolosa en wat er voor de slag bij Arausio gebeurde. Het sentiment was dat het de schuld was van Caipio dat tienduizenden Romeinse mannen in de slag gedood waren, puur omdat hij de Novus Homo Malius geen overwinning gunde. Dit sentiment was er door die andere Novus Homo thuis kwam en de door de stad paradeerde. Hoewel niets erop wijst dat de barbaren van plan waren de Romeinen op hun eigen schiereiland aan te vallen, de plundering van Brennus en de Senones zat nog bij iedereen in het achterhoofd. Terwijl de Germanen richting Spanje trokken om daar te plunderen, koos de Romeinen Gaius Marius als consul om iets te doen aan de dreiging. Dat was ondanks het feit dat het helemaal niet wettig was om dat te doen. Ten eerste was Marius ten tijde van de verkiezingen niet in Rome, waardoor hij geen kandidaat kon zijn. Ten tweede was hij, als uittredend consul, niet verkiesbaar, maar zoals het gaat, het volk wilde Marius, dus het volk kreeg Marius. Het feit dat de vijand geen stap richting de Alpen en Italië zette was door Marius handig, want het gaf hem de gelegenheid te doen waar hij het meest bekend om is geworden. Om de aanstaande invallen van de Germanen te stoppen voerde hij een aantal hervormingen in het leger door. De conventionele manipelformatie was opgezet om zwaar bewapende vallingsformaties te kunnen bevechten. Vallingsformaties bleken iets uit het verleden. Waar Marius tegen ging vechten was een grote massa van soldaten die met een heel andere samenhang op de Romeinen zouden inrennen. Wat de manipelformatie zo kwetsbaar maakt is het feit dat de tactische eenheden van centurië van zo'n 160 man zo klein waren. En door het opstellen in het schaakbordpatroon was het gevaar altijd groot dat individuele eenheden zouden worden ingesloten, met name door grotere legers. Daarom koos Marius ervoor om het schaakbordpatroon los te laten en te kiezen voor drie lijnen met het cohort als tactische eenheid. Een cohort was een drietal manipels, dus tussen de 400 en 500 manschappen. Verder stapte hij af van de verdeling tussen Hastati, Principis en Triari uit de afgelopen eeuwen. Het had weinig zin om eerst soldaten in te zetten die weinig teweeg konden brengen, om hen vervolgens te laten vervangen door de beter uitgeruste en ervarenere soldaten om hen uit de brand te helpen. Marius zorgde dat feitelijk alle soldaten Principis werden. De lijnen werden verder vooral gebruikt om te rouleren. Soldaten dienden zich een paar minuten uit de na te werken om zich vervolgens te laten vervangen door een nieuwe lijn en achteraan te sluiten om na even te rusten weer aan de slag te kunnen. Een beetje zoals bij ijshockey, zoals podcastcollega Mike Duncan van de History of Rome ooit zei. Naast de tactische veranderingen, zette Marius ook een stap in de richting van een professioneel staand leger. We hebben het al eerder gezien dat de generaal een leger van arme mannen opzette. Marius deed dat ook. Hiermee was hij helemaal niet zo baanbrekend, want dit gebeurde wel vaker, zeker als er een crisis was. Wat Marius recruteringspolitiek bijzonder maakte, is de permanente karakter. Marius zorgde ervoor dat het leger een optie werd om iets te doen met je leven. Ja, het was zwaar en je kon er makkelijker bij omkomen dan bij een leven als goedmaker, maar Marius zorgde ervoor dat zijn soldaten gekleed en bewapend werden. En met een succes voor een veldslag was altijd buiten te behalen. Soldaten waren niet meer boeren die niets beters te doen hadden als er niet gezaaid of geoogst moest worden. Soldaten waren soldaat. Wanneer iemand een bepaald aantal jaren had gediend, kon hij met pensioen gaan en leven van door de staat geleverd land. Een soldaat kon in de legers van Marius ook carrière maken. Voorheen was het gebruikelijk dat de zonen van de elite direct als officier instroomden in het leger. Voorheen was het gebruikelijk dat de zonen van de elite direct als officier instroomden in het leger. Marius vergaf de hogere rangen aan de mannen die zich onderscheiden op het slagveld. Het zou een langharige Kimbrie-babaar weinig kunnen schelen op of de officier die hem een zwaard tussen de ribben stak, nou afstamde van een van de eeuwigwaardige vrienden van Romulus of niet. Het enige waar Marius interesse in had was dat die barbaar verslagen zou worden en daarvoor had hij de beste mannen nodig. De soldaten die Marius onder zijn hoede kreeg, dat waren nog niet de grootste vechtmachines. Maar wat niet is, kan nog komen. Marius besloot twee vliegen in één klap te slaan door, naast de conditie van de soldaten, ook aan de logistieke efficiëntie van zijn leger te werken. Voorheen werden legers vaak gevonkt door een even grote schare van niet strijdende mensen en pakdieren om alles wat de soldaten nodig hadden van A naar B te krijgen. Marius schrapte het grootste deel van deze ballast en gaf de soldaten zware bepakking om mee te marcheren. Hierdoor was het leger compacter en daarmee mobieler en bovendien trainden de soldaten met ieder mars die ze aflegden aan hun fitheid, waardoor ze in veldslagen vaak in staat waren om veel langer door te gaan dan hun uitgeputte vijanden. Het kwam de zwaar bepakte mannen op de bijnaam Marius Pakezels te staan. Marius en de andere consul overzagen een jaar zonder al te veel belang, waarna besloten werd om het consulaat van Marius te verlengen. Zij heeft met een andere collega omdat de vijand zich niet bewoog en Marius in de positie was om het af te dwingen, wist hij zijn consulschap te verlengen van 104 naar 103 en naar 102. In dat jaar besloten de Teutonus, de Ambronus en de Kimbri zich op te splitsen. De Kimbri bleven rondhangen rond de Alpen en de Teutonus en Ambronus trokken richting de Provence en de Rome. Daar zette Marius zijn kamp op en liet de vijand dichterbij komen. Omdat het leger van de Teutonus en de Ambronus veel groter was dan dat van de Romeinen, ging Marius niet in op de uitdagingen. Hij hield zijn mannen ook rustig toen de vijand langskwam lopen. Het idee was dat de Romeinen het moesten hebben van hun slimmere tactieken en dat de soldaten tijd nodig zouden hebben om te wennen aan het angstaanjagende uiterlijk van de Teutones. Deze Teutones hadden op hun beurt tijd nodig om langs Marius' kamp te marcheren. Voor het Petarcus was het leger zo gigantisch dat ze er zes dagen over deden. Tegen de tijd dat iedereen voorbij was hadden de Romeinen kennelijk voldoende tijd gehad om te wennen aan de vijand en volgden ze op veilige afstand wachtend op een kans. Deze kans kwam bij Aqua Sextiae, het huidige Aix-en-Provence, in het zuiden van Frankrijk, waar de Germanen genoten van de warme waterbronnen in de omgeving, hadden de Romeinen nauwelijks water en stuurden ze er een contingent op uit om dat te haren. Het contingent werd aangevallen en leidde tot een reactie van de Ligurische troepen die aan de Romeinse zijde streden. Toen ook Marius en de hoofdmoot van de Romeinen zich mengden in de strijd, werden de Ambronis verslagen. Marius riep zijn troepen bij elkaar en zette zijn kamp op op een heuvel voor de nacht. De nacht was onrustig, omdat de Romeinen geen tijd hadden gehad om het kamp te versterken. De Teutonis besloten echter hun numerieke overmacht nog niet uit te buiten. Ze reorganiseerden hun troepen aan de voet van de heuvel en wachtten Marius en zijn mannen beneden op. Marius had op een of andere manier wel een tactische zet uit kunnen halen. Hij instrueerde een ondercommandant, Marcus Claudius Marcellus, om met een deel van het leger in een bos aan de andere kant van het slagveld te gaan liggen en te wachten op zijn moment. Toen de volgende morgen de legers tegenover elkaar stonden hadden zowel de Germanen als de Romeinen vertrouwen in een goede uitkomst. Marius treed vooraan mee met zijn man om hen te inspireren en met hem in de voorste gelederen wisten de Romeinen de eerste aanval op van de Germanen op te vangen. Langzaam duwden ze de Germanen terug richting het dal, waarop Marcellus zijn kans schoonzag en zijn troepen het bos uitleiden. De plotselinge opkomst van een vijand in de rug zorgde voor paniek in het Germaanse leger en in die paniek konden de Romeinen toeslaan. Volgens Plutarchus kwamen op deze bloedige dag liefst 100.000 Germaanse strijders om. Hij stelt verder dat de regio rond Aix-en-Provence door de rottende lijken jarenlang bijzonder vruchtbaar was. Na de overwinning kreeg Marius bericht dat hij nogmaals, inmiddels voor de vijfde keer, als consul was verkozen. Niet veel later kreeg hij bericht van de man met het commando over de poolvlakte, Quintus Lutatius Catulus, die overigens ook als een bekende en gevierde dichter de geschiedenis in is gegaan. Catulus zat in Noord-Italië en wachtte de Kimbri op. Deze Kimbri waren duidelijk nog niet op de hoogte van wat bij Aqua Sextiae was gebeurd en hielden zich bezig met opscheppen en intimideren waardoor de soldaten van Catulus bang waren en Catulus zich gedwongen zag zich terug te trekken. Marius kreeg de taak om dit probleem te verhelpen en de Kimbri te verslaan. Hij besloot zelfs eerst om een aan hem toegewezen triomfstok maar even te laten zitten en zich eerst op de taak te concentreren. Met zijn leger trok hij naar de Povallei en daagde de vijand uit voor een veldslag. Deze werd niet geaccepteerd, want, zo zeiden de gezanten, de Kimbri wachten op hun broeders. Met het hele leger zouden ze de Romeinen vast verslaan. Daarnaast eisten ze land. Dit zorgde voor de nodige hilariteit onder de legioenen. Plutarke schrijft, Toen Marius de gezanten vroeg wie ze bedoelden met broeders, antwoordden ze, de Teutonis. Hierop begonnen de Romeinen te lachen en merkte Marius op sarcastische wijze op. Je kunt rustig slapen voor wat je broeders betreft. We hebben een grond gegeven, en het zal voor altijd van hen zijn. De gezanten zagen wat hij bedoelde en richtten zich woedend op hem. Jij zult hier boeten, zeiden ze, nu door de Kimbri en door de Teutonus als ze aankomen. Marius antwoordde maar ze zijn hier en het zou helemaal niet netjes zijn om weg te gaan zonder je broeder te groeten. Met deze woorden beval hij om de koning van de Teutonus geketen naar voren te brengen. Dit was voor de Kimbri natuurlijk reden om aan te nemen dat alleen een aanval nog wat kon opleveren. De Romeinen waren niet bereid tot concessies, en van de Teutonus hoeden ze ook niet veel meer te verwachten. De gezanten van de Kimbri brachten het nieuws en de Germanen gingen in gevechtsformatie staan. De veldslag die volgde was bij het plaatsje Vercellae, in het noorden van Italië, in de zomer van het jaar 101. Marius verwachtte de belangrijkste gevechten op de flanken en stelde zijn pakkeizels daarop. Catulus moest het centrum bemannen. Het eerste wat de Kimri deden met hun numerieke overmacht was dat ze hun cavalerie in een brede boog om die van Marius manoeuvreerden. Hierdoor trokken ze de Romeinse flanken weg uit het centrum, waardoor het Germaanse centrum op Catulus troepen kon afstromen. Door de stofwolken was er weinig zicht voor de Romeinen, en dat was aan de ene kant maar goed ook, want dan konden ze niet gedemoraliseerd raken door de manier waarop de slag zich ontwikkelde. Aan de andere kant zorgde het slechte zicht ervoor dat Marius troepen de vijand miste met een charge. De Kimbri nam het initiatief en vielen het centrum van Catulus aan en brachten de proconsul en zijn mannen in grote problemen, maar de Romeinen hadden een groot voordeel. In Noord-Europa was het doorgaans niet zo bloedheet en in Versailles was het dat eind juli wel. De grote mannen met hun zware ijzeren borstplaten begonnen eronder te leiden en hadden volgens Plutarchus ook al moeite omdat ze tegen de zon in moesten kijken. Tel daarbij het feit dat de Romeinen conditioneel erg sterk waren op en er moest ergens iets misgaan. Volgens Plutarchus zaten de beste soldaten van de Kimbri ook nog eens aan elkaar vast met kettingen. Dit bracht extra stootkracht met zich mee wanneer ze in staat waren om de vijand letterlijk van het veld te vegen maar als er ergens iets misgaat, wordt het een ramp. Naarmate de veldslag voortduurde, honden de Romeinen meer en meer terrein, tot de lijn van de Kimbrie helemaal brak en het op een vlucht te zetten. Weinig verrassend was het feit dat het uitliep op een bloedpad. Opvallender is, dat Plutarchus nog optekent dat de mannen die wisten te ontkomen, bepaald niet met open armen werden ontvangen door hun vrouwen in het kamp. De vluchtende mannen werden massaal door hun eigen vrouwen en dochters gedood, waarna ze hun eigen kinderen doden en vervolgden zichzelf. De veldslag bij Vercella was voorbij, en Robo was veilig. Catulus had zijn mannen opdracht gegeven om hun speren te markeren met zijn insignia, zodat na de veldslag kon worden vastgesteld wiens speren in de lichamen van de meeste kibri zaten. Catulus kon rekenen op mooie aantallen van de slachtoffers en kreeg ook een flink deel van de roem in de antieke bronnen. Het was echter alleen Marius die van de senaat een triomftok toegewezen kreeg en die door de bevolking van de stad zijn vijfde opeenvolgende consulschap kreeg. Een man, die zich als de derde stichter van Rome naar Romulus en Camerus mocht laten aanspreken, besloot zelf de triomf met Catulus te delen. Marius was beland op een belangrijk moment in zijn politieke en militaire carrière. Volgens Plutarchus was dit HET ideale moment voor hem geweest om te sterven en als een held de geschiedenisboeken in te gaan, maar dat deed Marius niet. De historicus Verleius Paterculus schrijft dat de daden bij Vercellae Marius' slechte daden ongeveer hadden gecompenseerd. Over twee weken zien we hoe Marius in een situatie belandt waarin hij zich kon onderscheiden in negatieve zinnen.